Op het CDA-congres in Arnhem blijven de tegenstellingen over samenwerking met de PVV groot. Verschillende leden pleiten soms geëmotioneerd voor of tegen deze coalitie. Minister en oud onderhandelaar Klink riep het congres op niet in zee te gaan met Wilders. Don't do it. De PVV maakt van polariseren haar motto, zei hij. En zijn collega Hiers Balin zei dat het CDA niet thuis hoort in het verbond met de PVV. Doe dat onze partij en het land niet aan, zei hij. Oud-premier Jong zei dat hij op zijn oude dag nog moet meemaken dat de hand wordt gelicht met de vrijheid van godsdienst. CDA-fractievoorzitter Verhagen deed juist een klemmend beroep op het congres om wel met het onderhandelingsresultaat in te stemmen. Hij vindt dat de CDA-leden zich niet moeten laten leiden door angst voor de PVV, maar dat ze moeten geloven in de kracht van het CDA. Zo'n 500 krakers houden in Nijmegen een protestmars tegen het kraakverbod. Ze lopen een route door het centrum van de stad. Daarbij kwamen ze ook door de Piersonstraat, waar in de jaren 80 krakers en tanks tegenover elkaar stonden. De politie begeleidt de stoet. Tot nu toe is het protest vreedzaam. De honderden krakers protesteren tegen het kraakverbod dat gisteren is ingegaan. Kraken is nu strafbaar en er kan ook een gevangenisstraf voor worden opgelegd. De politie heeft de vier slachtoffers geïdentificeerd van het ongeluk van gisteren op de A59. Het zijn een vrouw van 42 uit Amsterdam en haar achtjarige dochter, een jongen van zeven uit Amsterdam en een achtjarig meisje uit Diemen. In het ziekenhuis in Nijmegen ligt nog een meisje van tien uit Amsterdam dat bij het ongeluk zwaar gewond is geraakt. De vijf waren gisterochtend op weg naar de Efteling. Toen de vrouw ter hoogte van Sprangkapelle een file inreed, remde een achteropkomende vrachtwagen te laat.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 Let me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 This een prachtige klassieker, hè? Ik, ik, blijft, hem zo, ik vind uh, hem zo mooi. Het blijft een leuke plaats, hè. I to know what love is, foreigner. Maar we gaan gauw door naar het voetbal. Joop, kom erin. Ja, terwijl jullie in Zandvoort naar het nieuws luisterden... ...en misschien nog wel wat boodschappen erbij... ...heeft de Noot al weer toegeslagen. Oh, nee, hè? Nee. Nee. Ik had al gezegd dat Zandvoort meer onder druk kwam te staan... ...en is bezweken onder die druk. En een beetje rommeltje in de verdediging, die leidde de 1-1 in. En... Uh, ...Zandvoort heeft ze daarna behoorlijk herpakt. Het is, speelt u regelmatig op de helft van voorland.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 bal naar, ja, Ik weet niet wat er met die jongen is op het ogenblik, maar hij krijgt die bal niet goed van zijn voeten. Gaat geeft hem zo weer terug naar Voorland, die de bal weer voorin gooit en daar is Bas Lemus kan wegkoppelen naar Mol. Mol kan die bal controleren. Nee, is weer bij Voorland. Aan de linkerkant van het Zandertse veld, Billy Visser daar, probeert die bal af te pakken en houdt nog steeds die man voor zich. Hier krijgt het moeilijk. En daar is diepe paas, Petri Kopen, kan hij wegwerken. Die komt toevallig via voet bij Faisal uh, Rikkers terug naar Mol. Mol, die laat die bal van zijn voeten springen. Visser nu, naar Mol. Mol, een hele slechte paas. De paas achter Mol. En uh, Visser schiet daardoor die bal uit. En is nu alweer genomen. En daar krijgt hij een, een set van de Patrick open. Uh, een beetje onspentief gedacht van een van speler. En hij wordt geduwd. De dus die, die sluit gewoon voor een overtreding. Helemaal verder niks aan de hand. Maar wel een vrije schop, een metertje of uh, anderhalf, buiten het 16-meter gebied. Uh, voor uh, Voorland, weliswaar aan de zijkant van het veld. Maar uh, weliswaar uh, gevaarlijke plaatsen Met name een linkerpoot, die kan een hele mooie bal gaan doen. Maar we krijgen eerst een blessurebehandeling van een speler van Voorland. Die setje die vetje kreeg. Of, wat, ja, het, het leek helemaal niks. Ja, ook hij nou echt gelanceerd is, dat kan ik durf ik niet te zeggen natuurlijk. Maar de voortzorgster van uh, Voorland is erbij. En die komt met het wonderwater aanzetten.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 die mag gaan gooien. Doet hij niet, laat het over aan Billy Fisher. een Beetje zo ongeveer op de middellijn. En dan speelt Timo de Reus aan. Timo de Reus is de bal alweer kwijt. Maar dat is het Peter Koper, die vangt daar goed zijn man op. Hij speelt de bal naar Gira Kool. Kool kopt door naar Michel de Haan. Die kan er niet bij komen. Helaas, maar die bal wordt ver weg gewerkt. En het is een goal die hem bijna heeft. want moet hem toch weer loslaten. Aanvoerder van voorland. Hele goede voetballer. Die geeft een hele mooie diepe bal. Die moet Visser. Die vissen, moet echt heel erg hard zijn best gaan doen om die bal terug te krijgen. En dat, dat lukt niet. En laat ze hem nog gek maken hier. Nummer 11. En het is een schuifertje dat uh, George Smit heel veel kan oppakken. Smit, heel veel weg schoppen. Tuurlijk. Want daar staat Michel aan. Kan hij erbij komen aan? Het is wel heel erg weg. Want het is in het schapshoofgebied van...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 En dat is een slechte bal daar van de, de Rikkers. gaat in ieder geval, hij krijgt hem terug. Hij krijgt hem terug. En is hij op de achterlijn? Daar is hier een blessure. Oké, okay, blessurebehandeling voor een speler van Voorland, Ligt in het 16 meter gebied. De scheidsrechter die uh, fluit daar terecht vooraf. Soms heeft weliswaar wel een zwaar de bal. En dat wordt het dus nu uh, een scheidsrechtersbal. En ik neem aan dat ze die wel zullen uh, uh, terug willen geven de spelers van Voorland. Maar ja, die zal wel een helend teruggaan, terwijl Cole toch op die achterlijn bezig was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 Maar dat is wel een end terug waarschijnlijk. Uh, er wordt niet omgestreden in ieder geval. Inderdaad, die bal die gaat... Uh... Even kijken. Ja, als die ik die een beetje doorhuppelt... Ja, hé, hè, he, zegt het in de gaten. Daar gaat die bal komen, let op. Nou, verre schop, ja. Maar ja, inderdaad, Bas Lehmans heeft de bal. Lehmans naar uh, Max Aardewerk. Aardewerk, terug naar Lehmans, die is de bal weer kwijt. Dan. En dat wordt in gevaar, want er zijn er ineens 3 tegen 2. Wordt diep gespeeld daar en het is een goede paas, een hele goede paas. Voorland wordt breed gelegd, alles in loopt loopt eroverheen. Alleen team Mardreus kan het weg naar wegwerken naar Rickers. Rikkers. Rikkers wordt daar naar de grond getrokken, schijfzetter vindt het goed. Het is nog steeds Voorland nu die de bal heeft. Voorland, uh, in de, op de helft van Sanford, hoogte van 16 meter gebied, Max Aardwerk. Heel goed gespeeld, Max, geweldig, laat hem lekker doen en Sanford heeft een vrije schop. Uh, Remco, nee, die doet het niet, Patrick ook. die gaat hem nemen. Bij zijn eigen 16 meter gebied, ja ik weet niet of wordt genoeg heeft met één punt, of dat ze zeggen van nou we pakken liever nog die drie punten, maar dan moeten ze nu opschieten, want dat zal niet al te lang midduren. Hier is geen stadionklok, dus je kan het niet precies helemaal bijhouden, maar het zal toch wel gauw gebeurd zijn. Uh, het verre bal, via verdediger van het hoofd van de verdediger van Voorland gaat hij over de achterlijn. Soms mag nog een corner nemen, aan de, lichte, de linkerkant van het veld. Wie gaat dat doen? Faisal Rickers. Rickers gaat zich daarmee bemoeien. En weer de gaan alle lange mannen en de springers gaan naar het 16 meter gebied.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 En dat is goed afgepakt daar. van even kijken. Wie is. Dat kon het net niet zien. Uh, Peter, nee, uh, Ronald Kalus. Kalus, brengt die bal naar voren toe. Maar dat is weer. Uh, voorland die die bal heeft. Opnieuw Voorland. Voorland die la laat die bal rondgaan. Dan gaat weer naar de linkerkant. Visser wordt weer getest. Visser die laat zich helemaal gek draaien. Daar maar het is weer koper. Nee, Max Aardenberg speelt die bal over de zijlijn. Willem Visser wordt helemaal gek van die. Van die uh, uh, rechtsbuiten van Voorland. Die is erg getrukt, erg snel. Hij staat regelmatig op de keerde been. Uh, pakt Timon de Reus de bal af. De Reus. Speelt Rikkers in. Rikkers laat hem zijn voet afspringen. en kan er dus niet meer bij komen. En maakt een overtreding om alsnog te proberen. De bal is al genomen. Voorland. Voorland uit Haas. Voorland kun je drie punten hebben. 16 meter gebied. Peter Koper. Petri Koper. Met, de, met de bal aan de voet. Speelt Timon de Reus. De Reus. Spreef het diep. Dat is niet diep. Dat is wel goed geplaatst. Hij krijgt hem terug via rikers. En dan moet Hij moet heel hard sprinten om die bal ja rit hij niet. De bal gaat over de achterlijn voor een uh, uh, doeltrap van de keeper van Voorland. Die het niet echt druk heeft gehad. Weliswaar een oren heeft gekregen. Maar uh, niet echt druk. Niet echt uh, zijn best hoeven te doen. Slecht uitgestopt Kool terug naar uh, via Voorland. Naar Patrick Koper. Koper komt hoog en ver. En daar springt uh, Remco Ronde onder de bal door. Hij is dus weer voor Voorland. Een heel hoge bal probeert daar Ronald Kalis die bal af te pakken. die krijgt een setje. Inderdaad, kreeg een setje daar van de speler van Voorland. Zandvoort mag die bal nog eens een keertje gaan nemen. En dan gaat iemand vanwege babbelen op de bon. De nummer 11 van uh, Voorland. Hij was het duidelijk niet eens met de beslissing van de scheidsrechter. En deze man die doet het gewoon goed. trekt het in die kaart. Moet hij ook niet doen. Uh, Bobbelen, daar hebben ze helemaal een klaar die scheidsrechter ze met name. Als het een terecht overtreding is en gefloten is, dan moet je er niet mee aankomen. Je moet gewoon niet zeuren, gewoon lekker je mond dicht houden en door voor Goed, de administratie is verwerkt. Putri Koper achter de bal. Alles voor Sandvoort. Bijna alles voor Sandvoort. Op de helft van Voorland. Hele slechte bal, dat staat geen zandvoort. Dat is het eindsigiaal van de scheidsrechter. Zandvoort. ...pakt een punt, verliest er misschien, terwijl het ligt er net een winnaar tegenaan. Kijkt. Maar in ieder geval hebben we uh, weer een punt erbij. Het, is, het had anders kunnen zijn. Het is helaas niet gebeurd. Voorland Zandvoort 1-1. Oké okay, Joop, hartstikke bedankt. Nou, ze hebben weer een punt. He, he. Ja, ja, ja, ja, het hadden er drie kunnen zijn. Ja, maar we hebben er lang op moeten wachten. Ze he, hebben ja. het moeilijk. Ja, dat is waar. Klopt helemaal. Okay. Zeg Joop, hartstikke bedankt voor de verslaggeving van, uh, vanaf het voetbalveld. En uh, volgende week bellen we weer. Ja, graag tot de volgende keer. Oké okay, Joop. Ja. Nina Hagen. Ja. En in het Engels, hè? In het Engels. Iedereen verwacht het natuurlijk in het Duits. Nooit dan nooit Maar 99 Red Balloons. In het Engels. Nina Hagen. <laughs> ja. Goed. Uh, ja, we hebben even drie berichtjes heb ik even aan elkaar geplakt. Omdat we anders in tijdnood komen weer. Allereerst, de oude watertoren. Heb je hebt dus toch nog wat geleerd op die kleuterschool. moet je wel op rekenen. Beetje knippen en plakken. Beetje knippen en plakken. Op de ouderwetse manier, ja, niet op de computer. Oude watertoren rust in Gasthuis Hofje. Sinds kort siert een manshoge replica van het oude watertoren het Gasthuis Hofje. Elie Paap, zelf woonachtig in het Hofje en buiten fanatiek zeevisser, een even fanatiek lid van de Bombschuit Bouwclub, heeft die zelf gemaakt en daar tentoongesteld.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 Yes, yes, y'all. Yo. You know we never stop, we never rest, rest y'all. The black and bees are keep the pokey fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all. Ya, say it. Several times, uh. heavy rotation played by every kind uh. radio station, blessing every mind. Uh. We cross the boundaries like every day. We hopping, Bobby Bobby being the on the bait. We got, we got tab magnification, tab magnified like every day. Yes, so yes, y'all, yes, yes, You know, we never stop, we never rest. Up. Y all, y all. The black of is keeping funky fresh, y'all, And y all, y all. we won't stop until we get you, till we get you. Say yeah. yeah.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 I'm Ja, ja, Sergio Mendes met Black Eyed Peas. Masquerada. En uh, ja, we hebben een lijntje naar uh, Turkije, hè? Turkije. En wie hebben we aan de telefoon? Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag George. Hé, Robé. Hey, hallo daar, hoe is het daar in Nederland? Nou, dat, we, dat wil je niet weten. Wij willen weten hoe het bij jou is. Ja, het gaat hier helemaal goed. Het maakt ons uh, prima. Graadje of 30 vandaag. Zo. Wel wat bewolking, hoor, maar gewoon prima weer.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 Ja, het drank ook. Het was helemaal goed. Staat Moe al achter de bar of heeft hij nog niet zo ver geschopt? Nou Maurice, die komt niet meer bij de bar vandaan. Dat is probleem. Hij heeft zijn ja. slaapzak meegenomen naar de bar. En die, die barkeepers zei van, ja, je hebt toch net gehad van maar van nee, mijn glas gewoon zo heel erg. Weet je wat het is met 30 graden? Dan verdampt het, hè? Ja, als je er naar kijkt, ja. is, het al, is het al leeg. Ja, letterlijk. Maar echt letterlijk. Dus we zitten op een tafel zo ongeveer vier meter van de bar vandaan, maar dat vind ik nog te ver lopen. Oké, okay, en, uh, en, en, en culinair, heb je ook uh, streekgerechten geproefd? Ja, zeker. We hebben heerlijke uh, vis geproefd hier uit uh, de Egeese Zee. Ja? We hebben uh, zelf een kippetje mogen slachten, die we op de barbecue hebben mogen gooien. Dat was ook wel erg, erg aangenaam, moet ik zeggen. Dat een mooi gezicht is dat, hè? Zo, ja, heel mooi gezegd. <laughs> Natuurlijk, alle kebab en guslams en uh, zo maar door hebben we ook allemaal mogen proeven Alles was ze te vinden. Oké, okay, maar jij bent over de helft nu, hè? Nou, ver over de helft. Z ja. Zit we zitten weer bijna in Nederland. Wanneer kom je nou terug, want daar zijn we, waren we het niet over eens. Was dat dinsdag of woensdag? woensdag Dat ga ik je niet vertellen, dat was... <laughs> <laughs> Dat je vanzelf. Nou, we hopen dat we dinsdagavond met het vliegtuig weg kunnen en dat we woensdagnacht terugkomen. Ja.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 Ja, ik heb een verzoek, ja. Vertel. Welke ik een paard gaan we vragen? Nee, nee, nee, ik ga geen <laughs> paard aanvragen. Nee, we hebben er alleen klaar liggen voor jullie. Ja, Oké. Okay. Hey, maar woensdag, uh, avond, nacht, zeg maar. Ik moet je ja. omgaan. Ik wil ik wel dat ik jullie bij ons thuis even de thermostaat op 30 graden zet? Want anders is er een grote chock. <laughs> <laughs> mijn mijn sleutel ligt onder de voordeur. Okay. <laughs> nou, dan wordt het druk. Wil uh, jij nog even je adres? Betaald vinden. Ja. Nee, gaan we, ga we voor je regelen? Ja? Oké, okay, jongens, nog veel plezier. Geniet van die laatste dagen. Dat kan. En blijf even luisteren, want we hebben een plaatje voor jullie klaargelegd. Oh. Oké. Albert Janusjors, een fijne programma nog. Ja, dank dank je. je. Een kwartier in nog. Ja, dan, ja. Hebben we, dan hebben we weer werkoverleg. Hoe kan dat nou? Ja, het is een kwartier sessio. Je gaat een uur te lang door. <laughs> Geniet nog even van dit volgende nummer. En hey, jongens, tot uh, over een paar dagen. Ja, thuis echt uh, ook even gedacht. Oké, okay. de... dag dan!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 Ik kreeg hier trouwens een beetje hulp van Armin van Buren op deze plaat. Oké, okay. want het is een beetje geriemixt of zo. Ja, een beetje wat meer. Uh, meer powerdering. Power Geweldig. Weet je waar, waar trouwens Herman Brood vandaan komt? Uit welke stad? Nee. Groningen. Groningen? <laughs> er gaat niks boven Groningen toch? Nee, klopt. Heel maar goed. goed. Heel goed. goed. Nou ja, het is alweer uh, 5 of vijf inmiddels. 5 of 5.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 Roxanne? Roxanne. Roxanne. Dus luisteraars, blijf luisteren. Want Roxanne gaat haar, uh, haar, haar eerste, eerste nummertje, uh, muzieknummer, uh, op de cd laten horen. Hè? Ja. Want jij zou naar het kunstfestijn zijn gegaan. Ja. Maar toen had je de kikker in de keel. Ja. Dus dat wilde niet. Maar goed, dus luisteraars, blijf luisteren. Sjors, nogmaals bedankt. Albert-Jan, jij ook bedankt. Tot Wat, de volgende keer. Het was keer. gezellig. Het was gezellig en wij hebben nu werkoverleg. Na de Entertainment View, natuurlijk ook nog uh, de 40 beste platen van Europa.